Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Den Haag is wisselend gereageerd op het plan van VVD-leider Rutte om zelf een regeerakkoord te schrijven. Hij deed dat voorstel na het mislukken van de formatie van een rechtskabinet. Rutte wil in zijn eentje een conceptakkoord schrijven... waarna de andere partijen kunnen zeggen of ze daarover willen verder praten of niet. CDA-fractieleider Verhagen noemt het een moedig voorstel... dat hij serieus zal overwegen. PVDA-leider Cohen reageerde voorzichtig positief... en zei dat hij ook wel samen met Rutte zo'n conceptregeerakkoord wil schrijven. D66-leider Pechtold noemt het idee prematuur. Hij vindt dat eerst iemand moet bekijken wat nu een werkbare oplossing is. Ook de ChristenUnie ziet niets in het voorstel van Rutte... D66 en GroenLinks hebben opnieuw hun voorkeur voor Paars Plus uitgesproken. De SP vindt dat het nu tijd is voor onderhandelingen over een coalitie zonder de VVD. In een woning in Dordrecht is het lijk van een man gevonden. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Het lichaam van de man werd afgelopen avond rond tien uur ontdekt. De politie van Dordrecht had een tip binnengekregen... dat er mogelijk iets ernstigs aan de hand was in de woning. Er wordt nu sporenonderzoek gedaan. De mijnwerkers die diep onder de grond vastzitten in Chili... krijgen vandaag steun van vier voormalige rugbyspelers uit Uruguay. Zij hebben in 1972 iets vergelijkbaars meegemaakt... toen ze na een vliegtuigongeluk meer dan twee maanden vastzaten in de Andes. Om te overleven moesten sommigen het vlees eten van vrienden die waren omgekomen. Pas na 72 dagen werden ze gered. Hun verhaal werd in 1993 verfilmd onder de titel Alive. De vier oude rugbyspelers hebben steunbetuigingen bij zich van kinderen uit Uruguay. De Chileense mijnwerkers zitten al een maand vast op 700 meter diepte. Waarschijnlijk kunnen ze pas in december naar boven worden gehaald. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 7 en 12 graden. Overdag geregeld zon. Smiddags in het zuiden en westen ook wat bewolking. Het wordt 18 tot 21 graden. Zondag volop zon en nog iets warmer.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 Ja. Ja. echt een leuke venner.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 The least it 6.9 ZFN Get it to that Subway And back when I was rapping for the hell of it But nowadays we rapping to stay relevant I'm guessing that if we can make some wishes Out of airplanes Then maybe, yo, oh maybe I go back to the days Before the politics that we call the rap game And back when ain't nobody listened to my mixtape And back before I tried to cover up my slang But this is for that of what's up I've been great So can I get a wish to end the politics And get back to the music that started this shit So here I stand and then again I say we can make some wishes out of airplanes Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars I can really use a wish, wish, right, right, now. Now. wish right, right, now. right now Wish right now Wish right now